Stay in this work a while. En blijf een tijdje dit werk doen. en dan kom je erachter op een hele diepe manier dat wij niets anders zijn dan jij. We are you. Wij zijn jou. Let's look at the next one. Wat is je volgende? I need people to be happy with yourself. Ik heb nodig dat mensen gelukkig zijn met zichzelf. We don't want to, we don't know how. We're not interested. We're. Doing else. En dat willen we niet. We weten niet hoe het moet. We zijn er niet in geïnteresseerd. We zijn gewoon iets anders aan het doen. Hopeless. Het is hopeloos. Turn it around. Draai het om. Let's see what is possible. En laten we kijken wat wel kan. Ik heb nodig dat ik gelukkig ben met mijn eigen leven. Hmm. And there's another turnaround. can you find it? En er is nog een omkering. Kan je die ook vinden? I need me. Yeah. Ik heb nodig dat ik... Ik heb nodig dat ik gelukkig ben met hun leven. In sickness and in health. In voor- en tegenspoed. In, in, in rijkdom en in armoede. Mm, that's a wonderful way to live. That is een fantastische manier om zo te leven. It's to live free. That is om vrij te leven. I see my children suffer. Ik zomeren pijn kunnen leiden. And I can't attach a story to them that would sadden me en ik kan geen verhaal op ze plakken wat mij verdrietig zou maken Because I've investigated these stories. want ik heb al die verhalen al onderzocht dus ik zit naast ze en ik hou hun hand vast That's all. En dat is alles and i noticed that they sit beside other people now and hold their hand en dan valt het me op dat zij nu ook naast anderen gaan zitten om hun hand vast te houden they're just like you ze zijn net als jij i have a son that works with some very interesting wild people ik heb een zoon en die werkt samen met bijzonder interessante nogal wilde mensen Rock and roll people. Dat zijn mensen die uit de rock and roll, uit de muziek komen. Mm -hmm. he is a music producer. Hij is een muziekproducent. And sometimes he becomes confused. En soms dan raakt hij in, in de war. And he just shuts the studio down. En dan sluit hij gewoon de studio. En dan neemt hij zijn papiertje en zijn pen en hij gaat naar de wc. And he doesn't come out until he is free. En dan komt hij niet naar buiten totdat hij vrij is. En wat ik altijd tegen mensen zeg is doe het werk mm. voor ontbijt. And have a good day. En heb dan een goede dag. <laughs> Let's look at the next. Wat is je volgende? Mm. <coughs> and people are the favorite. The fifth one. Number five. Mm -hmm. mm. People are stupid and then uh, egoistic. People are stupid and egotistical. Yeah. And egotistical. Mensen zijn stom and egoïstisch. Mm. How does it feel to say that? Who fold it when you that zegt? Yeah. In front of all these people. Uh -huh. Bij al deze mensen. Uh -huh. Uh -huh. So, everyone that has had this thought, and I want you to look out here. Ik wil even dat je goed naar iedereen kijkt. Iedereen die deze gedachten ook gehad heeft. Everyone who has had this thought, would you raise your hand please? Zou je please? je hand willen opsteken? <laughs> als je dit ook was, gedachten... <laughs> Isn't that interesting. Ze zijn niet ja. interessant. We don't do thoughts to us. Wij doen onze gedachten niet. They appear. Ze komen tevoorschijn. They're not even yours. Ze zijn niet eens van jou. They're not personal. Ze zijn niet persoonlijk. They appear to be met with understanding. Ze komen tevoorschijn zodat ze met begrip te getreden kunnen worden. Just like people. Net zoals mensen. Om deze gedachten met begrip tegemoet te treden is hetzelfde als mensen met begrip te treden. Want mensen zeggen alleen maar precies datgene wat jij denkt. Dit is het einde van pijnlijden. So sweetheart, let's laten we het omdraaien. I am. Ik ben. <laughs> I am stupid. En ik getestico. Ik Ik ben stom en egoïstisch. <laughs> yes. I am stupid in the moment I see people as stupid. Ik ben stom op het moment dat ik anderen als stom zie. Not before and not after. Niet daarvoor of daarna. Just in that moment. Alleen maar op dat moment. I'm stupid. Dan ben ik stom. Because I'm seeing them as less than beautiful. Want ik bezie ze alsof ze minder dan wonderschoon schoon zijn. Hoe the voelt het wanneer je die gedachte hebt die zegt dat ze stom zijn? Hoe voelt dat binnenin? Je? Mm, I'm not happy at this moment. Ja, op dat yes. moment ben ik niet gelukkig. Dus daarom is het stom om je te hechten aan een gedachte zonder hem te onderzoeken. There's nothing to heal but your thinking. Er is niets wat genezen hoeft te worden behalve je denken. You can be the wise one to know that. En jij zou degene kunnen zijn die zo wijs is die dat weet. And you may still have the thought people are stupid. En dan kan je nog steeds de gedachte hebben die zegt dat mensen stom zijn. But you may experience great laughter over it. Maar dan de volgende keer zou het kunnen zijn dat je gaat lachen. And that's the difference. En dat is het verschil. Of understanding. Van begrip. I'm egotistical in the moment I see people as egotistical. Ik ben egoïstisch op het moment dat ik denk dat mensen egoïstisch zijn. You feel it? Voel je dat? Only in that moment. Alleen maar op dat ogenblik. Good. Sorry. Let's look at the next. En wat is je volgende? First I would say they're stupid. Can you really know that that's true? En maar ik wou eerst nog vragen, ze zijn stom. Kan je echt weten dat dat waar is? No. They're egotistical. Can you really know that that's true? Ze zijn egoïstisch. Kan je echt weten dat dat waar is? No. Who would you be without that story? Wie zou je zijn zonder die gedachte? A lot happier. Yes. Ja. stuk gelukkig. Ja. Yeah. More like you. Meer zoals je eigenlijk bent. Let's look at the last one. And what is your laatstead? I don't want or I refuse to see or feel them hurting people. Ik weiger om te zien dat ze anderen kwetsden. I'm willing. Ik ben bereid. It could happen again. Want het kan dat het weer gebeurt. Chances are. The kans is groot. And that pain you feel. And that pijn die je dan voelt can put you back into the work. Kan ervoor zorgen dat je weer het werk doet. That's the only way to freedom that I know. En dat is de enige manier die ik ken om vrijheid te krijgen. There is no other choice. Er is geen andere keuze. We're either attaching to the concept of that arises. Of we of we hechten ons aan het idee wat tevoorschijn komt. Or we're investigating and undoing it. Of we onderzoeken het en maken het ongedaan. That's all. Dat that is alles. That's all. Dat that is alles. No choice. Geen keus. Attach or investigate ik hecht me eraan of ik hmm. onderzoek het. I'm willing ik ben bereid om, and read it the way you wrote it and read it just like you have it do I read it the way I wrote it? yes okay. um, I don't want I'm willing I'm uh, willing to see or feel them hurting people Yes, sweetheart. Ik ben bereid om te zien hoe ze anderen kwetsen. Now that you know what to do with it, you can set yourself free. Kijk, want nu dat je weet wat je hiermee kan doen, kan je jezelf vrijmaken. I look forward to. Ik kijk er naar uit. And read it again. And lees it nog een keer. I look forward to. Ik kijk er naar uit. I look forward to see or feel them hurting people. Ik kijk er naar uit om te zien of te voelen dat ze anderen kwetsen. Yes, until you can see the world as a friend, your work's not done. Ja, totdat je de hele wereld niet als vriend kan zien, is je werk nog niet af. So good we would to bring you dus het is goed dat het er net op lijkt alsof wij jou een ongelukkig ge gevoel geven. We bring you that last pearl that you're looking for to be free. En wij brengen jou die laatste parel waar je naar op zoek was om vrij te kunnen zijn. It's a privilege to sit in the presence of truth here today. Het is een eer om vandaag hier te zitten in de aanwezigheid van de waarheid. It's a privilege to sit with you. Het is een eer om bij jou te mogen zitten. So questions, vragen, experiences of ervaringen that you may want to share, die je misschien wil vertellen. Well, it's uh, more uh, about uh, you and your son. Het gaat meer over jou en jouw zoon. Um, it's like you said your son is going to the toilet and writes it down on paper. Wat je zei is, je zoon gaat naar de wc en dan schrijft hij het op het papier. Yes. Um, but what do you do when it's um, when he doesn't talk or say anything for one week? Maar wat doe je wanneer je zoon een hele week helemaal niks tegen je zegt? A more appropriate question may be what do you do when he doesn't talk for a whole week. En de betere vraag is misschien om te zeggen wat doe jij wanneer hij een week lang niet praat. Uh, If I think my son needs the work, I need the work. Want zolang ik denk dat mijn zoon het werk nodig heeft, dan heb ik het werk nodig. Except for my thinking, my son is fine. Behalve voor mijn denken is er met mijn zoon niets aan de hand. And every time I'm confused And I investigate. En elke keer wanneer ik in de war ben en het dan onderzoek, my son follows that. Doet mijn zoon het ook. Ja, yeah, but when they don't want to listen. Maar wanneer ze niet willen luisteren, turn it around. Draai het om. <laughs> <laughs> <laughs> That's true. Good. Oh, Oké. Okay. Goed. Zo. Good. Yes. Good. sweetheart let's take a look i'm afraid to ask people from whom i want something from for what i want ik ben bang om mensen van wie ik iets wil, te vragen om wat ik wil. Basically, because I'm afraid I might not get it, or be rejected, or humiliated, or turned down, or put down. Omdat ik bang ben dat ik het niet krijg, of dat ze me zullen afwijzen, of zullen vernederen, of dat ze nee gaan zeggen. So we put you down and we um, say terrible things. Dus wij kleineren je en we zeggen afschuwelijke dingen. And then what's the worst that could happen? En wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? You, you ask and we say no. What's the worst that can happen? Jij vraagt het en wij zeggen nee. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Um, the worst is that I feel, uh, rejected. Het ergste is dat ik me dan afgewezen voel. Well, you've been rejected. And that's klopt ook. That's why you would feel that way. Je bent afgewezen en daarom voel je je zo. I don't want to feel rejected. Maar dat wil ik niet. Well, do you The thing you ask for, do you want it or not? Maar hetgene waar je om vroeg, wil je dat of niet? Isn't that the point? Gaat het daar niet om? Yes. Well then, if this one says no, ask someone else. Dus als deze dan nee zegt, dan vraag je het aan iemand anders. If that one says no, ask someone else. En als die nee zegt, vraag je de volgende. And if you ask 10, ask one thousand one. And als je er aan duizend mensen vraagt, vraag het er dan aan duizend en een. Do you want it or not? Wil je het of niet? Het ergste wat er kan gebeuren is dat wij nee zeggen en dat jij het dan niet krijgt. En dat is dat was hetgene waar je mee begon. Nothing to lose. Niets te verliezen. Except that I, I, yeah, I don't do that. Behalve dan dat ik dat niet doe. Well, what do you want? Dus wat wil je? Evidently there's nothing legitimate that you really want. Dus blijkbaar is er niets echt legitiems wat je echt wil. Wat is het ergste wat we zouden kunnen zeggen tegen je? We're not interested in you. Dat we niet geïnteresseerd in je zijn. Peter McKenna, en dat zei hij net in het liedje hiervoor. The worst that can happen is someone would say something and you could do the work. Het ergste wat er kan gebeuren is dat iemand iets tegen je zegt en dan jij het werk kunnen doen. But not to ask is for you to say no to you. Maar om het niet te vragen is de manier waarop jij nee zegt tegen jezelf. Let's look at number two. Wat is nummer I want these people. I'm afraid to ask for what I want to give me what I want. No ik wil how I am with them. Ik wil dat deze mensen waar ik bang voor ben, dat ze me gewoon geven wat ik van ze wil, hoe ik ook ben. En we don't want to. En dat willen wij niet. Mm. I want them to give me something, turn it around. Ik wil dat ze me iets geven, draai het om. I want to give me something. Ik wil dat ik me iets geef. One way to do is ask. Another way to do it is find it. Eén manier is om het te vragen, een andere manier is om het zelf te vinden. If you have two jobs, get three. Als je drie banen hebt, als je twee banen hebt, neem er dan drie. If you have three jobs, get four. En als je er drie hebt, neem er vier. Do you want it or not? Wil je het of niet? How do I know I don't want it? I don't have it. Hoe weet ik dat ik het niet wil hebben? Omdat ik het niet heb. In a way being uh, very honest. Yes, in a way. Dat betekent dus. Op een bepaalde manier betekent het ook eerlijk <laughs> te, te zijn. <laughs> <laughs> nothing but the truth. <laughs> niets dan de waarheid. Leave you with nothing less. Het laat je met niets minder dan dat over. That's wealth. <hums> en dat heet Rijkdom. That's the end of wanting. Dat <hums> is het einde van iets willen. <hums> I have everything I want. Ik heb alles wat ik wil. I want to sit in this chair. Ik wil in deze stoel zitten With you. Samen met jou. Here I am. Duidelijk, want hier zit ik. In this room has they want. Iedereen hier in deze kamer heeft alles wat hij wil. Until they to a story in the Totdat ze zich hechten aan een verhaal, in, in gedachten, in het moment, zonder dat verhaal te onderzoeken. Let's look at the next one. Wat is je volgende? They should not think that I'm stupid, incapable, or a person who they should reject. But accept Zal... me. And... Ze moeten niet denken dat ik een persoon ben die stom is, niet capabel, iemand die ze kunnen afwijzen. Is that true? Is that far? We should accept you. That's another one of those religious concepts. We moeten je accepteren. Dat is weer zo'n religieus idee. That no one has been able to do unless they were having getting their way. Dat niemand uiteindelijk kan doen behalve wanneer ze een zin krijgen. We are very spiritual when everything's going our way. We zijn heel spiritueel wanneer alles wanneer alles gaat zoals wij het willen. So this turned it around. That's as good as it's going to get. Dus laten we dit omdraaien, want beter dan dit wordt het niet. Should accept myself. Ik moet mezelf accepteren. Yeah, we're too busy wanting you to accept us. Ja, maar wij zijn veel te druk met ervoor zorgen dat jij ons accepteert. Yeah, so it just leaves you. Dus jij bent de enige die overblijft So keep reading sweetie. Dit dus lees door liever. God want them to give me what I want and I want them to appreciate my asking. Ik wil dat ze me geven wat ik wil en dat ze ook mijn vragen waarderen. Hopeless. Hopeloos. <laughs> Turn it around. Draai het om. I give me what I want and for ik moet mezelf geven wat ik wil en ik moet mezelf waarderen voor het feit dat ik vraag. I love als we start living the philosophy we've been preaching to the world. Ik vind het heerlijk wanneer we eindelijk die filosofie zelf beginnen te leven die we altijd al aan de wereld onderrichten. That's when you step into your own wisdom. Op dat moment stap je je eigen wijsheid binnen. We don't want to step into your wisdom. Want wij willen niet jouw wijsheid binnenstappen. You step into it. Doe het Do it zelf. And if it's attractive, we'll step into it with you. En als het er aantrekkelijk uitziet, dan doen we het samen met jou. There's another turnaround. En er is nog een omdraaiing. I want to give them what they want. I want to give them what they And to appreciate them for asking. And I want to appreciate them for asking. dat ze want <laughs> <laughs> You see the smile on my face? Zie to appreciate them for asking. And I how I live. It works. And it want dat is zoals ik leef. It works. And it <laughs> It's the simple way. Het is de makkelijke manier. Let's look at the next. Wat is je volgende? <laughs> I think they are stupid for having poor judgment. That they don't really understand that I'm a great, loving, understandable, resourceful, desirable person. Ze zijn stom omdat ze niet inzien dat ik een geweldige persoon ben. Kan je echt weten dat wij dat niet zien en dat we het niet waarderen? Can you really know that that's true? Kan je weten dat dat waar is? How do you treat us when you tell that story about us? you treat you this story about us? You as if you're stupid and you have poor judgment. and how does that feel? I hurt myself. you would you be without this story? Wie zou je zijn zonder dit verhaal? Just be. Dat zou ik gewoon zijn. Turn zou ik Draai het om. Think I'm and have poor ik denk dat ik stom ben... en geen onderscheidingsvermogen that heb. Ik denk dat ik stom ben... en geen onderscheidingsvermogen heb talented resourceful desirable person omdat ik niet inzie dat ik een liefhebbende getalenteerde man ben willen en voel dat hm. There's another turn around in dit is nog een omkering I think I'm. Ik denk I think that I'm stupid. Ik denk dat ik stom ben. And have poor judgment. En geen onderscheidingsvermogen heb. And don't understand. En niet begrijp. What a rich man! a great, loving, resourceful, desirable person I am. That we are. That you are. <laughs> what fantastische. Begrijpende, liefhebbende, geweldige mensen jullie zijn Talented En getalenteerd Loving Liefhebbend uh. hmm. Hmm. Hmm. No exception to that en hier bestaat geen uitzondering op. You caught me. <laughs> Je hebt me betrapt. Turn it around. Draai het om. <laughs> <laughs> I, mean I caught me. I caught Ik heb mezelf me. betrapt. All this work does is ask questions. Het enige wat dit werk doet, is het stelt vragen. Let's look at the next one. Wat is je volgende? I don't ever want to feel rejected, refused, put down, not appreciated, hurt, or not getting what I want. Ik wil nooit meer afgewezen, gekleineerd. Ik wil nooit meer afgewezen of gekleineerd voelen of niet krijgen wat ik wil. Is that true? Is dat waar? looking at you zo naar jou kijk dan maakt het eigenlijk turn it around looking at me it doesn't matter ik you look at you and uh, nothing matters wanneer je genoeg naar jezelf kijkt dan maakt niets Het nice is heel mooi, eenvoudig en schoon werk. Wat is het ergste wat er kan gebeuren als je geen werk zou hebben, geen familie, geen geld en geen huis? Mm -hmm. Everyone said no to you. En als iedereen nee tegen je zou zeggen. No food, geen eten. No water, geen water. No hope, geen hoop. Nothing, helemaal niets. Nothing, niets. What's the worst that could happen? Wat is het ergste wat er zou kunnen gebeuren? Don't die. Oh. <laughs> Je gaat niet dood. <laughs> Don't die. Je gaat niet dood. What's the worst that could happen? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? I'd be depressed. Dan zou ik dan zou ik depressief worden. Can you really know that that's true? En kan je echt weten dat dat waar is? No. Nee. So you'd be depressed and then what? Dus dan zou je depressief raken en, en daarna? Then what's the worst that could happen? Wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? It would be dan zou ik zelfmoordneigingen krijgen. And then what would en wat zou er dan kunnen gebeuren? Are you all going to that place? Ga je allemaal naar die plek toe? And then what would happen? Wat zou er dan We're just be crawling around. Feel more like everybody's victim. Ik zou gewoon rondkruipen. Ik zou me voelen alsof ik iedereen slachtoffer ben. And then what would en wat zou er dan gebeuren? Dan zou ik het maar ongeliefd voelen. Do you you're your life now? Realiseer je dat je je leven beschrijft zoals het nu is? We're the worst that can We leven al het ergste wat er zou kunnen gebeuren. In elk moment. So then what's the worst that could en wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Well, I would have to figure something out. En dan zal ik iets moeten bedenken, toch? So, I invite everyone to close your eyes. Dus ik vraag iedereen nu even om je ogen dicht te doen. So feeling feeling depressed doesn't help. Close your eyes. Dus depressief worden helpt niet. Doe je ogen dicht. Crawling around didn't help. En rondkruipen hielp ook niet. Being depressed didn't help. De gedeprimeerd zijn hielp niet. There's no hope. Er bestaat geen hoop. A feeling rejected help. Ik voel me afgewezen. Je still here. Yeah. So now go to a place to die. Dus nu ga je een plek zoeken waar je kan sterven. And don't go beyond death. En ga niet voorbij de dood. Just Lie there until you die. Maar ga daar gewoon liggen totdat je doodgaat. Picture yourself dying on your back. And see yourself terwijl je op je rug ligt en sterft. Now look above you and to the sides of you. En kijk naar boven en kijk naar kijk op zee. And make friends with your environment. En maak vrienden, sluit vriendschap met je omgeving. Find one thing that is not okay and make friends with it. Probeer één ding te ontdekken wat niet goed voelt en sluit daar vriendschap mee. You may as well. There's nothing you can do. You're going to die anyway. En je kan het net zo goed wel doen, want je kan toch niks meer doen, want je gaat dood. So you may as well adjust to where it is you're dying. Dus je, mag je, je kan je net zo goed wel aanpassen waar je ook bent om te sterven. And when you have made with you, en wanneer je vriendschap hebt gesloten met alles om je heen die. sterf dan. En wanneer je gestorven bent open dan weer je ogen hier in de kamer. So where did you die? In some the vision was some alleyway in which it was garbage but I was in a fetal position sucking my thumb and I, the thing that I noticed was, that was I was lag in and I was a and I had my in my and I was cold And I had it cold And it was the most difficult to make friends with being cold het moeilijkste om vriendschap te mee te sluiten was de kou. Ik was helemaal aan het bibberen. Hmm. So the worst thing that could happen in your entire life is you would be cold. Dus het ergste wat er zou kunnen gebeuren in je hele leven is dat je het koud zou hebben and, and suck your thumb. en dat je op je duim zou zuigen Have you ever been cold? Heb je het wel eens koud gehad? ja yes. yeah. Is het oké als je duim your thumb? En het is oké okay om op je duim te zeggen. That's the worst that can happen. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Was it okay to be in the alleyway? En was het, was het goed om daar in dat steegje te liggen? Ja. Yeah. Yeah. What did you see? En wat zag je allemaal? Garbage. And afval. Have you seen garbage Heb je wel eens eerder afval gezien? Yeah. Nothing yeah. new. is niets nieuws. Yeah. I've seen garbage before. Ik heb eerder afval gezien. Nothing new. Niets nieuws. The worst that can happen. We're living. Any other experiences? No. It was so easy to die. It was so makkelijk om dood te gaan. It was very nice. It was heerlijk. Yes. Yeah. There's nothing to it. Yeah, there is helemaal niets I love being with people who are dying. Ik vind het heerlijk om bij mensen te zijn die sterven. Not one of them have ever found a problem. Niet eentje van hun heeft ooit een was ooit een probleem tegengekomen. People only do three things. Mensen doen maar drie dingen. They walk, they sit, they lie horizontal. Ze lopen, ze zitten of ze liggen plat. Everything else is just a story. En al het andere is alleen maar een verhaal. Just running the story of what is. Gewoon het verhaal van dat wat is. When you know it's over, that's the end of suffering. Wanneer je weet dat het einde nabij is, dan is dat het einde van pijnlijden. Not because of death. En niet vanwege de dood. But because it's the end of choice. Maar omdat het het einde van een keuze van keuzes is. That's what this smile on this face is about. En daar gaat die glimlach op dit gezicht over. I am a lover of what is. Ik ben iemand die houdt van dat wat is. That is my choice. Dat is mijn keuze. My choice is not to choose. Just open my arms to it. Het is mijn keuze om niet meer te kiezen. Ik open alleen maar mijn armen ervoor. And it was a very greedy decision. En het was een hele hebberige besluit. I always get more this way, not less. Want op deze manier krijg ik altijd meer en nooit minder. What is is what's best for me. Want het is zoals het is en dat is het beste voor mij. Without error, always. Zonder fouten, altijd. Any other experiences? Nog meer ervaringen. Yes. Ik ben een en beetje I, uh, in de war, want ik, ik zag mezelf in bed liggen. Uh, uh, de omstandigheid was dat ik slaappillen innam. En mijn hele familie stond om me heen, mijn ouders en mijn zusjes. En ik bood mijn ouders mijn excuses aan. En toen moed ik. En toen ging ik dood. So now I thought the worst that could happen in my life is to apologize. Dit is nu denk ik, het ergste wat er in mijn leven kan gebeuren is om een excuses aan te bieden. Where the doubt comes, maybe the worst that could happen to my life is to take sleeping pills. Maar toen kwam de twijfel, misschien is het ergste wel om slaappillen in te nemen. So apologize and to myself. Yes, angel. Dus Dit beetje excuses aan aan mezelf, begin daar. Ja, begin daar. My friend Hank asked me. He said, "I want to make this list of people I have harmed." Mijn vriend Hank zei tegen me, "Ik wil een lijst maken van mensen die ik heb gekwetst." But if I can't harm anyone or help anyone, how can I make this list? Maar als ik niemand kan kwetsen en niemand kan helpen, hoe kan ik dan deze lijst maken? Here is the only way I can make this list. En hier volgt de enige manier waarop ik deze lijst kan maken. If I think I hurt you, wanneer ik denk dat ik jou kwets, I make amends, dan maak ik het goed. If I think to say something that would hurt your feelings, en wanneer ik denk dat ik iets zeg waarmee ik jouw gevoelens kwets. There is no way I can hurt your feelings. En het is onmogelijk dat ik jouw gevoelens kwets. You tell the story of me and you hurt your feelings. Jij vertelt het verhaal over mij en daarmee kwets jij jouw gevoel. But if I project... I can help you. Maar wanneer ik projecteer dat ik jou kan helpen, I do that for my own happiness. Dan doe ik dat voor mijn eigen geluk. Still you have nothing to do with Je it. Je hebt er nog steeds niets mee te maken. This is totally self-centered. Dit is absoluut gericht op zichzelf. There is nothing outside of it. It is everything. Er bestaat niets buiten dit. Dit is alles. Of course to hurt you in my projection, I would feel that. En natuurlijk, wanneer ik jou in mijn projectie kwets, dan voel ik dat. The way to live in harmony is, self, is ultimate self-centeredness. En de manier om in evenwicht te leven is uiteindelijk door gericht te zijn op jezelf. Heb je ooit één gedachte gehad die niet over jou ging? One. Eén. I want world peace. Ik wil dat er vrede op aarde is. Yeah, so I'm more comfortable here. Ja, zodat ik me hier prettiger voel. I want my children to stop suffering. Ik wil dat mijn kinderen niet lijden so over here. zodat ik hier een vrediger leven kan hebben. We're already en we zijn al helemaal gericht op onszelf en dat is ook logisch want het komt uit die, uit die originele bron. We're in this sweet dream we begin where we are. En in deze fantastische droom beginnen we daar waar we zijn. Not above it in some way. En niet ergens bovenaan. We begin where we are to meet that with some understanding. We beginnen waar we zijn om dat te gemoet te treden met begrip. Like children just learning to walk from where zoals, we are. Net zoals kinderen die leren lopen van waar ze zijn. If I think Wanneer ik denk dat ik jou op wat voor manier dan ook zou kwetsen, dan stop ik voor mezelf. Why would I hurt me? Waarom zou ik mezelf kwetsen? So I need to end the dream by telling you this thing we call amends. Dus dit goed maken waar ik, waar ik het over heb. Ik kan de droom eindigen door jou te vertellen. For my sake, and now I begin. En dat doe ik dan voor mezelf, en ik begin nu. Freedom. Dat is vrijheid. It doesn't matter why it is. It maakt niet uit waarom. It is. Het is gewoon zoals het is. I don't want to experience a problem. Ik wil geen probleem ervaren. And pretend like it's not there and skip it. En net doen alsof het er niet bestaat en het over te slaan. And find some place in me that's free. And dan a plek in mezelf vinden die vrij is. I find freedom in every breath. Ik vind die vrijheid in elke ademhaling. There's nothing that I'm not. Why wouldn't I kiss it? Er is niets wat ik niet ben. En dus waarom zou ik het niet zoenen? And nothing exists but the concept in the moment. En er bestaat niets anders dan het idee in het moment. Let's meet that now. Laten we dat nu tegemoet treden. And the next time it appears en de volgende keer wanneer het tevoorschijn komt. Less velcro. Dan is er minder klittenband. And that's the power of love. En dat is de kracht van liefde. Begrip. Dus familie, zijn er nog meer gedachten of vragen? Yes. T uh, de gedachten zoals jij die nu overbrengt zou mogelijk moeten zijn dat je alles in het leven And, zou kunnen hanteren. Dus so de manier what je nu zegt, it betekent dat het mogelijk is om wat er in het leven. You got it. You have the door. Ja, yeah, nog niet helemaal tevreden mee. But I'm not satisfied with that. Ik, uh, oh well, ik zelf. <laughs> ik zelf heb dat nu op het moment niet, maar ik heb een hele dierbare vriend die ongelooflijk ziek is en een uh, paar not, maanden te leven heeft. So at at this point it's not my problem, but I have a very dear friend who is very very sick and only has a few months to live. En wat mij dan steeds bezighoudt is hoe ga je daar dan mee om als je weet dat je nog twee of drie maanden te leven hebt. En what, what keeps me busy is how do you handle that with the knowledge that you only got two or three months to live, sweetheart? So I understand it. Who has the problem? You or her. Dus dat begrijp ik liever, Maar wie heeft het probleem? Jij of zij? Nou, ik betrek dat dan toch weer terug op mezelf. Well, I, ik... pro I project that onto me. Okay. Het kan mij ook overkomen. Because kan... it could happen to me too. Oké, okay, you have three months to live. Oké, okay, dus nu heb je nog drie maanden te leven. Can you know you only have three more hours to live? Kun je weten dat je misschien nog maar drie uur te leven hebt? Can you really know that? Kan je dat weten? Mm -hmm. well, this is how you handle it. En dit is hoe je daarmee omgaat. You just sit and we talk. Je zit gewoon in de kamer en we praten. Yeah. You, you live like you always do. Je leeft gewoon zoals je het altijd al doet. Zo doe je het is like this. this is how you live the last 3 months. Hoe ons dit hier. Zo leef je die laatste drie maanden. The only time that it's painful, en de enige keer wanneer je het pijn doet, is when you tell the story of I'm not going to be here. Is wanneer je het verhaal vertelt wat zegt straks ben ik er niet meer. That's that's terror. En dat is terreur. Because it's the story of a future. Want het is het is het verhaal over een toekomst. It's a plan. Het is een plan. Dus leef bij het nu. So living now. Find the worst thing that could happen and ask four questions and turn it around. Ontdek het allerergste wat er zou kunnen gebeuren en stel dan vier vragen en draai het om. I love we have this time together. Ik vind het heerlijk dat we deze tijd hier samen hebben. There is no problem. That you can't find a solution to from your chair. Er is niet, er bestaat niet één probleem waar je niet vanuit je stoel de oplossing voor kunt vinden. But that's just my experience. And that is gewoon mijn ervaring. For thirteen years. Al dertien jaar lang. Uh, mijn vraag is eigenlijk, uh, ik ben hier nu voor de derde keer en ik zie in dit gesprek ook wat terug. Uh, ik oordeel eigenlijk. Ik, ik heb ook niet veel met mensen te maken waar ik kritiek op heb. Dus so, mijn kritiek is altijd mijzelf. My, my question is: This is the derde time that I'm here, ben I always find that I judge more, I criticize more myself than others dan weet ik niet meer wat ik met het werk moet doen. Ik zie het verhaaltje en maar ik kan het toch niet loslaten. So then I don't know what to do with the work anymore. I can I can observe the story but I can't let go of it. The reason I ask people to judge their neighbor, De reden waarom ik aan mensen vraag over of ze over hun naasten willen oordelen and to that and turn it around, en om dat te onderzoeken en dan om te draaien is, so they can the to drop away. is omdat ze dan kunnen ervaren dat die zelfkritiek begint weg te vallen. I see that what I think my husband what I want my husband to do is what I want to do. Want wat ik zie is wat ik wil dat mijn man doet is wat ik zelf wil doen. And I that I don't complain to him anymore. En wat me opvalt is dat ik niet meer tegen hem klaag. En wat me opvalt is dat ik aan mijzelf geef wat ik wilde dat hij aan mij gaf. And miraculously the stops. En op een wonderbaarlijke manier houdt die zelfkritiek dan op. The more you judge your neighbor, the more the self-criticism drops. Hoe meer je over je naaste oordeelt, hoe meer die mm. zelfkritiek wegvalt. And you can judge yourself. En je kan, je kan over jezelf oordelen. And investigate the same way. En het onderzoeken op precies dezelfde manier. That's why I say don't judge yourself yet. En daarom zeg ik, oordeel nog niet over jezelf. What is your biggest complaint about you? Wat is jouw grootste klacht over jezelf? Dat ik niet voor mezelf doe wat ik eigenlijk wil doen. En... That, I'm, that I'm not doing for me what I really want to do for me. Sweetheart, you need to do more for you. Lieverd, je moet meer voor voor jezelf doen. Is that true? Can you really know that that's true? Is dat waar? Kun je weten dat dat waar is? Not really. Niet echt. I just think so. Ik denk het alleen. maar. So not really. Dit dus niet echt. Je kan niet echt weten of je meer voor jezelf zou moeten doen. Dus hoe voelt het wanneer je waarde hecht aan die gedachte die zegt ik zou meer voor mijzelf moeten doen? Bekend soort worsteling en strijd. Zeg het nog eens. Bekend soort worsteling in mezelf. Then I get this struggle, this known struggle in me. Now, I don't want you to drop this story. Nou, ik wil niet dat je dit verhaal loslaat. I simply want you to answer this question. Ik vraag alleen maar of je deze vraag wil beantwoorden. Can you see a reason to drop the story? I need to give myself more. Kan je een reden vinden om dit verhaal los te laten? Wat zegt? Ik moet meer voor mezelf doen. Yes. I can see that also. It's like living with a terrorist. Ja, dat kan ik ook inzien, want het lijkt net alsof ik met een terrorist samenleef. Can you see a reason to keep this concept that is not stressful? Kan je één reden bedenken waarom je dit idee vast zou houden waar je geen stress van krijgt? Dus hoe zou je zijn als je deze gedachten nooit meer zou hebben? I need to do more. Ik moet meer doen voor mezelf. Veel blijer. Much happier. Yes, I think happy people accomplish much. En ik denk dat gelukkige mensen heel veel bereiken. They're not depressed, they flow easily. Ze zijn niet depressief. Ze hmm. kunnen zich makkelijk voortbewegen. Interesting, isn't it? Is het it niet interessant? we resist, Datgene wat we tegenproberen te houden, dat blijft er zijn. I need to do more, turn it dus ik zou meer moeten doen, draai het om. I don't. Ik zou niet. Ik zou niet meer moeten doen. Ik zou minder moeten doen. I shouldn't do more. I should do less. I need to do more. The turnaround is I don't need to do more. Ik zou meer moeten doen. De omkering is ik hoef niet meer te doen. Until I do. Totdat ik het wel doe. There are two ways of not doing enough. Er zijn twee manieren waarop je niet genoeg kunt doen. One is to not do enough and be miserable de ene manier is door niet genoeg te doen en je er ellendig onder te voelen en de andere is om niet genoeg te doen en je prettig te voelen What is, is. het is zoals het is It's just how you're gonna be with it. het gaat erom hoe voel je je erbij do you think that war and violence work? denk je dat oorlog en geweld werken That is I need to do more. Want die gedachte is ge, ge, gewelddadig die zegt ik moet meer doen. I hear from you. Dat hoor ik van jou. The violence inside. De, de gewelddadigheid binnenin. You know we only teach war when we We onderwijzen alleen maar oorlog in deze wereld wanneer we denken dat die innerlijke oorlog dat het werkt. We leven in de wereld de En de manier waarop we in deze wereld leven is precies de manier waarop we binnenin ons leven. En zonder dit onderzoek ga je door met jezelf die oorlog te onderwijzen. And therefore en daarom onderwijs je het ook aan, aan deze wereld. We are all gentle, kind people. There's no exception to that. We zijn allemaal zachtaardige en vriendelijke mensen. Daar is geen uitzondering op. Even though it appears differently. Zelfs al lijkt het er heel vaak wel op. I've met many people in 13 years. Ik ben in de afgelopen 13 jaar heel veel mensen tegengekomen. Ik ben naar heel veel ge gevangenissen geweest en ik heb met hele keiharde, gewelddadige mannen gewerkt. We doen dit werk, en dan zitten ze zitten als lieve kleine jongetjes in de pool van hun eigen tranen. We would all stop violence if we knew how. Want we zouden allemaal met geweld stoppen als we wisten hoe. The only suffering on this planet is confusion. En het enige lijden op deze planeet is ver verwarring. Mm -hmm. So sweetheart, welcome to the work. Dus sweetheart, welkom bij het werk. The beautiful thing about investigation, this work is that it's infinite. Het mooie van dit werk van dit onderzoek is is dat het oneindig is. When you think life cannot get any better, it does. Wanneer je denkt dat het leven nu echt niet beter kan worden, dan gebeurt het. And there's nothing we can do about that. En er is niets wat we daartegen kunnen doen. That's the power of investigation. Dat is de kracht van het onderzoek. I say that There's only one book to read and that's the book of you. Ik zeg altijd dat er maar één boek is wat je moet lezen en dat is het boek wat over jou gaat. Now that we know how. Nu dat we weten hoe.